Deten met ondernemers. Loop ook mee met de ALS Sunrise Walk. Ga naar als.nl en doe mee. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal?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 Goedemiddag, opnieuw een dieptepunt in de grote Odido-data-lek. Volgens RTL Nieuws zit er ook info bij die gaat over huiselijk geweld en stalking. Eerder bleek ook bsn nummers van ondernemers in de gestolen data te zitten. Net als andere privégegevens van miljoenen klanten... zoals adressen, telefoon, paspoort en rekeningnummers. Van honderdduizenden klanten staat die info inmiddels op het dark web. Zo'n 400 Nederlandse vakantiegangers zitten al dagen vast op Curaçao. Ze zouden woensdag terug naar Nederland vliegen, maar keer op keer ging hun vlucht niet door. Sommige vakantiegangers hebben op strambedjes of zelfs op planken moeten slapen. Er is niks geregeld, vertelt deze man. Geen hotelovernachting, wat wel natuurlijk in de voorwaarden staat hè, als er een calamiteit is. Je moet in ieder geval eten, drinken en een uh, accommodatie uh, moet er geregeld worden. Nou, dat is door Corendon allemaal niet opgepakt. Dat is bij Hart van Nederland. Ook een hek in Frankrijk, daar zijn de privégegevens van 15 miljoen patiënten op straat komen te liggen. Dat was een cyberaanval op de software die artsen gebruiken voor hun administratie. Namen, adressen en telefoonnummers zijn nu in handen van cybercriminelen. Sportvoetbal, de loting voor de achtste finales van de Champions League... die heeft een paar topwedstrijden opgeleverd. Onder andere Real Madrid, Manchester City en Paris Saint-Germain, Chelsea... Verder speelt Liverpool van trainer Arne Slot tegen Galatasaray. Die achtste finales worden gespeeld tussen 10 en 18 maart. Er is ook gelood voor de Conference League. Daarin is AZ gekoppeld aan Sparta-Praag. Dan nog het van weer van Weerplaza. Vooral in het westen, grijs, kans op regen. Vanavond is het ook nog, kans op regen. Morgen buien. Dat geef je een beetje gan. Dat geef je ja. nooit gal. <laughs> nee, duidelijk. Sorry. Morgen buien, af en toe zon. En dan gaat het twaalf meteen heel sexy zitten van gaan praten, Nathalie. Nou. Ja, dat kan ik niet, hoor. Red of twaalf. <lacht> Oké, okay, dank je. a uh, verkeer van Flitsmeister. <lacht> Drie vertragingen van 20 minuten of langer. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoethaarden, Rijndijk en Plaspoel-Polder. 20 minuten. Drie kwartier op de A7. Staan staat richting Hoorn tussen Purmerend Zuid en Avondhoorn. Door een auto met pech 7 kilometer. En een half uur op de a 15 Oostvoorne-Riddenkerk ridderkerk tussen Charloos, Roon en IJsselbonden. Door een ongeluk kom je daar een 5 kilometer file terecht. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto -Touwglas. En weer normaal doen: Domein verschuren serieuze zaken. En we gaan terug naar de hits. De 10 grootste rammers van Nederland. De top 10 van Nederland. Afgetrokken door David Guetta met Teddy Swims en Tony Zanay. En gone, gone, gone. De top de We will fire impossible to tame like oil in the ocean. ...op die flink in beweging is, hoorde je direct al. David Guetta, Tedesprims en en Hij zakken deze week... ...namelijk van nummer 9 naar nummer 10 met Gone, Gone, Gone. Hey, gisteravond kwam opeens leuk nieuws, totaal onverwacht. David Getta is opnieuw vader geworden. Hij had al een zoon van 22, Tim Elvis, een dochter van 18, Angie. Vandaag is de verjaardag van zijn jongste zoontje, Sion. Vandaag twee jaar geworden. En deze week is er nog iemand bijgekomen. Een dochtertje, Skyler Getta. Wel een bizar verhaal, het was namelijk helemaal niet bekend... dat hij en zijn vrienden opnieuw in verwachting waren van een kindje. Ze worden echt praktisch overal gevolgd door de pers... maar dit hebben ze gewoon geheim kunnen houden. Dat is echt knap. Hij noemt er zelf het mooiste geheim dat hij ooit heeft gehad. Dat snap ik helemaal natuurlijk. Hij heeft een paar foto's online gezet. Moeder en dochter maken het goed. En papa is zo trots als een pauw. Echt super schattig. Dames en heren bij Q, felicitation. Bonjour, Skyler Stel door met de finale van de ene rechter Nederlandse top 40. We gaan van David naar Dave. En hij gaat van 7 naar 9 met Thames op Raindance.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 We can't be tamed And we're turning the floor into a zoo You will seek and find what do we do now? So Take you high Zoo, ooh, ooh. Shakira bij Q ooh, ooh. Twee plekken winst voor de beestenboel Zoo gaat naar nummer 8 in de top 10 In de top 40 bij Q Music Ook winst voor Sienna Spyro 8 wordt deze week 7 Voor Die On This Hill Got me to stay. Said that you need me Stop cause it's worse. Don't ever mean it. Listen, all to me. There'll be a day I'll be. My Goedemiddag, maar niet voor het laatst. De top 40. Olivia Diem staat voor de derde week op rij op nummer 6 met So Easy To Fall In Love in dit Top 40 bij Q Music. enige echte begin van je weekend. Een weekend dat onder andere voor Rick en Alissa... begint in Avals Live in Amsterdam vanavond. Er komen veel berichten in de Q&A binnen van mensen... die daarna onderweg zijn voor het concert van... Pommelin Thijs. Ik dacht even checken hoe de vlag erbij hangt bij de Woman of the Hour. Pommelien, goedemiddag. Goedemiddag, Hallo. goedemiddag. Nou ja, hoe gaat het met jou? Nog een paar uur, dan is het zover... Ja, het gaat best goed hoor. Ik ben eigenlijk nog wel, wel rustig... maar ik heb heel veel zin in vanavond, dat klopt. Hoe ga je met zo'n uh, dag om? Want vanavond is dus jouw grootste show... tot nu toe in Nederland in Avonds Live in Amsterdam. Hoe beleef jij klopt. vandaag... Uh, op zo'n dagen probeer ik vooral best rustig te blijven. Zo niet te vroeg te pieken. En gewoon zo. Ja, ik, ik hou mij nog, nog kalm. Uh, zodat ik ook vanavond gewoon echt. Uh, zo helemaal aanwezig kan zijn en echt goed kan genieten. Want dat gebeurt sowieso wel. Maar soms heb ik dan ook wel dagen dat ik dan opsta en al mega enthousiast ben. Van begin tot einde. En dan ben ik eigenlijk moe tegen de show. Dus ik, ik, ben me, ik hou me kalm. Uh, en dan ga ik straks, straks echt enorm genieten. Hey, beste live act internationaal. Ja, heel grappig, een... heel goed ja, ben... Grappig, grappig, grappig Nee, nee, nee ik, ik zeg grappig omdat ik mij nog nooit zo internationaal gevoeld heb Ah, ja, dat begrijp ja. ik wel Ja, maar ja, je bent ja. over, de, voor ons, over de landsgrenzen natuurlijk Het is helemaal waar Ik ben er enorm blij mee, ja, super cool Want je bent ook echt aan het oproepen, ik zie de tussenstand Ik mag er niks over zeggen, maar waarom <laughs> Dat ga ik je wel vragen, waarom um, Denk jij dat jij een kanshebber bent Wat voor, uh, voor de mensen die jou niet vanavond gaan zien Wat voor, uh, wat voor energie stop jij in zo'n live show Um, ik, ik, ik, heb, ik, ik vind het in ieder geval heel cool om, om tussen echt enorm coole namen te staan. Oh ja, dat is dus, waar. Ja. Uh, kans hebben is, is nog iets anders als je naast een, is it, een Sabrina Carpenter, et cetera, um, andere, <laughs> ja, ja ja ja ja. ja. Um, maar oh god, ik, vind, ik vind live optreden zo, zo fijn. Ik vind het een van de, de tofste delen van de job. Het is ook elk jaar iets waar ik voel dat ik meer en meer um, energie in kwijt kan. En ik vind het niet zo mooi als, als samenkomen op een avond... en even met iedereen die knop om te draaien en te zeggen... oké, okay, vanavond ja. gaan we gewoon echt gaan. Uh, en als het dan luxe dan is dat toch altijd wel een, een, um, een heel bijzonder moment. Dus dat gaat altijd een van mijn favoriete dingen zijn om te doen live, uh, live spelen. Dus daarom vind ik het een heel mooie nominatie. Stem en oprommeling kan via qmusic.nl slash stem. Dan nog een laatste dingetje, want al vaak aangestipt in dit gesprek, 7 november dan sta je in de Ziggo Dome. Um, dit hele weekend win je bij Q Music Q live tickets voor jouw show in de Ziggo Dome. Dat gaat pas beginnen zometeen na de top 40 vanaf 6 uur. Maar goed, nu ik jou toch spreek, jij hebt er geen moeite mee als ik nu twee tickets weggeef, toch? Absoluut niet, heerlijk. Gewoon mensen die nu Pommelien Thijs app en die Q app maken meteen kans op tickets voor 7 november. Zalig. Deal. Goed Komt plan. In. Veel plezier vanavond. Wij zien elkaar sowieso op 20 maart in Rotterdam. Hoi, Het is dus ook al heel erg in de buurt voor Top 40 klopt, Live. Klopt, klopt. Heel gezellig. Ja, heel veel zin in. Um, bereid je rustig voor. Niet te veel energie geven nu al. En vanavond heb een <laughs> ongelooflijk fijne avond in Amsterdam. Je bent keihard bedankt. Daar ga ik helemaal niet. Genomineerd voor een top 40 award voor beste live Act Internationaal. Pommeling Thijs, vanavond en avonds live. En is dus op 7 november in de Zikkerdome. Wil je erbij zijn? Stuur gewoon even een bericht in de Q-Music app. Bel ik je zometeen terug, Win je twee tickets voor haar show. Dit is Atlas. Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.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 Dus ik verkoop mijn spullen, bouwhuizen van karton, de prijs die ik betaal om te, te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 Op handen bracht. Binnen in de top 40, maar wel te horen in de top 40, Vanwege het feit dat ze vanavond en avonds live optreedt en 7 november staat in de Dome deze week, dit weekend bij Q Music Tickets voor haar show in Amsterdam. Hoor je een track van Pommelien Thijs, doe je Pommelien Thijs in de Q-app, kom je op de radio, win je twee tickets. Maar ik dacht, ik begin wel vast, ik begin vast met weggeven, Zometeen na zes uur nog veel meer kans. Uh, Bram, hey. je bent op de radio, goedemiddag. Goedemiddag. Hey. Ja, jij hoorde mijn gesprek met Pommelien. Je dacht, nou, dit is mijn moment. Ik moet even een bericht sturen naar Cure Music, want ik wil wel 7 november. Ja, ik, ik wist het. Eh, nou, toen ik het hoorde dacht ik, hier moet ik bij zijn. Ja, nee, ik geef je groot gelijk. En ik geef je meteen ook twee tickets. Jij gaat naar Pommelien thuis in november. Yes, dat zijn mijn vriendinnen ook, yes. ja. ja. ben ik heel blij mee. Oh oh, je, Dank je, wel. je vriendin is erbij ook, hoor ik. Ja, ja, die is vandaag ook toevallig jarig. Ja, dus een ja. uh, leuk dat cadeautje. Uh, wel, hoe heet ze? Maartje Maartje en Bram, jullie gaan 7 of naar Pommelin, Thijs in Amsterdam. Yes, dankjewel. Superblijf. Top veren, gaat verder met Ray meteen. Where is my husband? Je wil graag starten. Maar je krijgt geen huis. Na drie keer overbieden.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 Middag is half zes. Je luistert de ontknoping van de Nederlandse top 40 bij Q-Music. Verkeer krijg je van Flitsmeister met twee vertragingen van 25 minuten of langer. De A2, Sertogenbos, Utrecht tussen Vegel en Zalbommel, 13 kilometer met een half uur. En op de A16, Breda, Rotterdam, tussen Hendrik Ieder Ambacht en de Van Brienenoordbrug, 25 minuten, 8 kilometer. Dan het Q-Music weekend weer. Het is regenachtig, later droger, morgen buien, af en toe de zon, graad of 11. Later komende week, lekker weer hoor. Temperaturen rond de 15, 16 graden en een zonnetje... Ja, het nieuws, dat krijg je van Nathalie. Goedemiddag, premier Jette gaf zijn eerste persconferentie naar de ministerraad. En daarin blikte hij terug op een drukke week. Deze eerste week zou ik zelf willen typeren als uh, toch wel een vliegende en razende start. Met natuurlijk de beëdiging van het nieuwe kabinet, twee dagen debat in de Tweede Kamer. Maar daarnaast ook uh, de huldiging van de Olympische medaillewinnaars. Verder herhaalde hij dat zijn minderheidskabinet goed zal luisteren naar de wensen van de oppositie. En de minister van Justitie vindt het goed dat provider Odido geen losgeld betaalt aan hackers moeten volgens hem nooit worden beloond en ze zijn ook niet te vertrouwen. Als je ze eenmaal betaalt, komen ze misschien wel nog meer eisen stellen, zegt hij. De hackers willen minimaal een miljoen euro. En in Den Bosch heeft een monteur tijdens zijn werk een flinke stroomstoot gekregen. Hij had volgens Brabantse media per ongeluk een stroomkabel doorgeknipt... en kreeg vervolgens 10.000 volt door zijn lichaam. Holy shit. Wonder boven wonder heeft de man het overleefd... maar hij moest wel met brandwonden naar het ziekenhuis. En do. We hebben nog één dag. Wat dan? Ja, nog één dag. Om naar de huishoudbeurs te gaan. Ach nee, is dat weer voorbij? Het is alweer bijna. We hebben het weer gemist. Nou, hè, volgend jaar dan maar, hè. Die huishoudbeurs, is elk jaar in de Rij in Amsterdam. Kort samengevat, de huishoudbeurs is honderden stands waar je dingen kan doen. en producten kan kopen, vaak gratis kan krijgen. die je leven net wat makkelijker of leuker kan maken. en heel veel boodschappentrollies zie je daar. Ja, ja, ja. Jaarlijks trekt de beurs duizenden mensen van jong tot oud. En sprak deze enthousiaste dames. Wij zijn meestal nieuwsgierig. Gewoon voor de gezelligheid en een beetje rondkijken gewoon. Ja, er is wel een hele trolley ja, meegenomen. We weten niet wat we tegenkomen, dus... Nee. Uh. Ja, en waar de huishoudbeurs vroeger bekend stond om het aanprijzen van spullen... die voor de huisvrouw heel handig waren, kan je nu ook hele andere dingen doen. Ik ga mijn uh, tattoo wat, uh, proberen bij te laten werken. U gaat ook eentje laten zijn? Ja, met mijn kleindochter. Ik ben altijd een beetje bang dat als je ouder wordt, je huid wat gaat rimpelen. Maar, dat heeft... oh, maar zolang dat ik dan nog kan, maar laat maar rimpelen. Dat maakt ook niet uit, dan loop ik nog, hè. Ja, en dat je zelfs een tattoo kan laten zetten... vindt deze bezoekster helemaal niet erg. Is dat anders dan schoonmaak, zo. Ja, dat is niks voor mij. Ik maak nee? hele dagen schoon. Ja, laten we volgend jaar gaan. Ik heb andere plannen dit weekend al. Dieu, en dan is het ook nog eens een keer extra feest... want dan bestaat de huishoudbeurs 80 jaar. Ik maak me heel erg Hey, Fijn weekend! Goed weekend. Top 5 van Nederland, en de Ray. Where is my husband? Dan gaan we kijken op de huishoudbeurs. Vijf.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 Deze van Sommer denken aan dagenlang puzzelen in de Q-Escape Room. De soundtrack van de editie van 2025. 12 to 12, niet stuk te krijgen ook. Hij al twee keer aan de daling begonnen, maar deze week gaat hij weer één plekje omhoog en komt hij terecht op nummer 4. Daarmee klinkt het op 5 tot nu toe anders dan de afgelopen weken. En ik kan verklappen, die verschuivingen zetten nog even door op het erepodium. Maar zorg het ook voor een nieuwe nummer 1. Het is bloedstollend spannend aan de top. We hebben sowieso een nieuwe nummer 3. De tweede van Furia van Taylor Swift Vooral deze week het zilver voor het brons in de enige echte.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 De weken was nummer 3 voor één en dezelfde vrouw, Olivia Dean. Maar deze week staat Men I Need daar niet. Nummer 3 is voor de vele van Filia van Taylor Swift. En het bizarre feit wil dat Olivia Dean deze week weer een plekje is gestegen. Naar nummer 2. Bird, Man I Need van Olivia Dean staat inmiddels een half jaar in de top 40. En dat ze dan nog doorstijgt naar nummer 2, dat is echt ongeëvenaard. Man I Need heeft het zilver. In de lijst van deze week staat er nog maar één hit boven haar. Maar welke zou dat nou zijn? Ik ga het je vertellen, top 10 van deze week. Nummer... David Guetta, Teddy Swims en and I. I only want you, when you go, go, go. 9. Rain Dance van Dave. Go Kira Zoo. And we turn in a bar into a zoo. Stephen is for Sienna Spyro. And die on the seal. Olivia Dean. I make it so easy. to fall in love. Faith. Where's my husband from, Ray? Faith. Where Here. 12 to 12, Summer. Swift. Nee. Melanie, Olivia Dean. 1, top week hier voor Bruno Mars. Vandaag is The Romantic uitgekomen zijn eerste soloalbum in 10 jaar. En ondertussen staat hij ook nog steeds aan de top van de Nederlandse top 40 met een van de tracks van het nieuwe album. I Just Might. Opnieuw de nummer 1 van Nederland. The spears of Blue Mars back with another one. Zimmer. Ain't hey. Q music. Black film hit. You stepped aside, good. A vibe I ain't never seen. Yes, you did. I'll take it to the floor Amy Hanemaier, het oud-totaalgas-sterrenpakket is voor jou. Jij wist goed te voorspellen dat I Just Might op nummer 1 zou blijven staan. Ja, toch wel de kerst op de taart voor Bruno Mars. Hij zegt yes tegen week nummer 6, maar kan hij week nummer 7 ook nog beleven? Olivia Dien komt deze week namelijk weer een stukje dichterbij de nummer 1. Zou een stunt zijn als men niet volgende week gewoon de troon weet te heroveren. Hoe het uitpakt, vertel ik je graag volgende week in een nieuwe Top 40. Want dit was hem, de lijst van vrijdag 27 februari 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 hoor je alle 40 iets nog een keer. Dan met Stefan Bouwman. En check voor de hoogtepunten de nieuwe aflevering van de Top 40 Weekoverzicht Over zich podcast. Staat over een paar minuten op Qmusic.nl, in de Qmusic-app... en ook online in je favoriete podcast-app. De vrijdagavond wordt feestelijk ingeluid door Tom en het Zometeen veel plezier met het foutuur. En wij bedanken de sponsor. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Ja, lieve mensen. Fuck het voordeel en scoor die select deal. Alleen vandaag. Koffie van Illy nu tot 33% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle select deals bij Bol.